Dit is Radio Els op middengolf 1485 kHz. De middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1485 AM. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. M. Dit is de Top 40. M. En dit is 002-345-709, dat is mijn nummer. De nieuwe Else Plaat. De nieuwe Else Plaat. Till you down Deze Elsplaat is wel een beetje een kruim voor getekend, hoor, om hem aan of af te kondigen. 002 2 345708, that's my number. Trinity is de nieuwe Elsplaat uit 1979. De hele komende week bij Radio Els 1485. Even over de bocht van één uur. De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Is de top, de, top 40, de top 40. Welkom, vrienden en luisteraars van Radio Els 1485, Radio Emmerloort, Wijkradio Baalwijk. En natuurlijk de luisteraars in het oosten van het land via Jan Chicago op de 1476. En niet te vergeten, natuurlijk, onze collega's, ons zusterstation Radio Els Noord in het noorden van het land in Friesland. De eerste keer, dus om 1 uur de top 40 van 40 jaar geleden. Het is vandaag zaterdag 1 april 2017 en je hoort het, het was dus geen grap die Els zaterdagmiddag gebeurde. is. Dus het gaat gewoon echt gebeuren. We doen vandaag de top 40 van 2 april 1977, het was de 13e jaargang nummer 14 met 8 ex-alarmschijven, 2 top 40 awards, 16 stijgers, 15 dalers, 4 platen blijven stationair staan en we hebben 5 nieuwkomers te verwelkomen. 13 Nederlandse producties, 1 Fransstalige, 2 Duitsstalige, 1 gemengde Frans-Nederlandstalig en de rest is natuurlijk allemaal Engels. We hebben straks tegen de klok van 4 uur dezelfde nummer 1. En we hebben drie nieuwkomers in de top 10 te verwelkomen. En ik kan je wel vertellen, er zijn heel wat verschuivingen onderling hoor in de top 40. Ja, grote verrassingen, kleine verrassingen, teleurstellingen, alles komt weer voorbij. Maar zoals gebruikelijk beginnen we natuurlijk met de verdwenen platen die er niet meer in staan. En dat geldt voor deze ex-nummer 1 hit. Smokey stond maar liefst 12 weken in de top 40 en ex-alarmschijf. De next nummer 1 is natuurlijk vorige week nog op 40, maar nu dus uit de top 40. Verdwenen uit de top 40. 40, 40, 40, 40. Sally called when she got the word. She said I suppose you've heard. But Alice.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 En de Vruiswagen vertrekt voor de allerlaatste keer in de top 40. Vorige week nog op nummer 40. We hebben dus drie maanden lang kunnen horen op de zaterdagmiddag bij Radio Els, Radio Emmeloord en Wijkradio Radio Waalwijk. Zaterdagmiddag, het is gewoon een heel gezellige dag eigenlijk, hè, met die Els-zaterdagmiddag gebeurtenissen. Als onderdeel van de volle zaterdag bij Radio Els. En vorige week nog op 39... De hoogste positie was slechts nummer 28 in het aantal weken dat ze vertegenwoordigd was in de lijst waren, waren vier weken. Hier is Hedy Lester en in de inzending voor het Zonfestival. De Mallemolen van het leven. Je paard blijft nooit lang leeg, dus kom draai met die malen molen. Blijven als zijn hier in de top 40, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, ik betreur het niet dat we deze plaat niet meer horen. Hey, die Lesteren, de Malle Molen, vorige week nog op 39, en nu, dus na vier weken verdwenen uit de top 40. Ferrie de Hartog, En dit is ook uit de top 40, en dat vind ik dus wel jammer. Ja, ja, ja. En een heerlijke plaat is dit. De Eagles nieuw kid in town. De hoogste positie was nummer 9. Vorige week nog op 38. En ze stonden acht weken in de lijst. Goedemiddag je luister naar de historische top 40 als onderdeel van de Els zaterdagmiddaggebeurtenis. There's talk on the It so Great expectations, Everybody's watching you. Wat overeen in de top 40. Ben je plaathandelaar? Dan ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Die verdwenen uit de top 40. Hè? Die Lester met de Molen, De Eagles met New Kid in Town. En zojuist hoorde je Debbie met Angelino. Vorige week nog op de 37. De hoogste positie was nummer 17. En ze stond vijf weken in de lijst. En we hebben er nog één die verdwenen is. En dat is ook wel een beetje opmerkelijk hoor. David Parton, isn't She lovely? Twee weken geleden stond die plaat nog gewoon op nummer 11. Vorige week gezakt naar nummer 29. En nu, hup, klop, in één keer uit die op 40 van 40 jaar geleden we doen vandaag de aflevering van 2 april 1977. 40 en de tipparade. En dan is het om 7 voor half 2. Eindelijk tijd geworden dat we met de echte top 40 gaan beginnen van 40 jaar geleden. En dit is de sluiten. Vorige week nog op 32. 9 weken in de lijst. Heksalarm schrijf. Hier is David Soe. Don't give up on us. Don't give up on us baby. Don't make the life seem right. The future isn't just one night.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 Still come through I really lost my head last night You've got a right to stop believing There's still Even hoor, Want vorige week is hij natuurlijk uit de top 40. Het was de eerste hit in Nederland voor deze zanger-acteur. Want we kennen hem natuurlijk ook van Starcy en Huts. En hij was Huts, daar ben ik inmiddels ook achter. Ik slaam schrijf 9 weken genoteerd van 32 naar 40. En dit gaat van 25 naar 39. Het is de Hollandse formatie Ferrari. Ze staan 5 weken in de lijst. En ze gaan van 25 naar 39 met de Gypsy Girl. Nederlandse producties in de top 40, 13 namelijk, waar dit er een van was: Gypsy Girl van 25 naar 39 in de vijfde week. Maar wat ik zeggen wou: Nederlandstalige platen kunnen we eigenlijk wel vergeten in deze lijst. Op eentje na, maar er komt ook nog een hoop Frans in voor. Bij een nieuw seizoen hoort een nieuw geluid. Radio Els. Naast de gewone Door de Weekse programma's is er vanaf 1 april de volledig vernieuwde volle zaterdag. Met de Coffee Break, de Hans Bank Show, de Golden Classics, de Turntable Show en de ELS Zaterdagmiddag gebeurtenis. Met een historische top 40 en tipparade. Hoe mooi een vogel in de lente ook fluit, bij ons hoor je een beter geluid. Het is voorjaar op ELS 1485. Dat hele leuke plaatje van Barry Bix had in de vijfde week flink onderuit hoor. Vorige week nog op 22 en nu naar 38 met de Sideshow. Dit is de top 40. En vorige week op 30 aanbeland en nu de zevenste laatste verlies voor L Stewart. Een grote hit geweest, maar wel heel erg snel naar beneden. Hier of the Cat in de zevende week. Bij Radios 1485, Radio Emmeloord en Wijk Radio. Waalwijk in de historische top 40. Je zou natuurlijk alvast eens even op top40.nl kunnen kijken, daar kun je trouwens ook de tipperaden bekijken... wanneer de opvolger van Year of the Cat binnenkomt in de tipperaden. Volgens mij duurt dat niet zo lang meer hoor. En dat nummer is natuurlijk on the border van de album Year of the Cat. En op nummer 36 is het dan eindelijk zover. De eerste van de in totaal vijf nieuwe binnenkomers vanmiddag in de historische top 40. En hier heb ik heel lang op zitten wachten. Want ik hoorde dit plaatje al wekenlang in de dipperade van Peter de Wit. En hij wilde maar niet die top 40 in. Hè? Nee, nee, nee. Maar nu is het dan eindelijk zover. En ik vind het een heerlijke discomuziek. Hier is Gila en Help, Help, Help. Dank Varian, waar ook wel uh, natuurlijk onder valt. Help, help, Gila, nieuw binnen in de top 40. We heten haar natuurlijk van harte welkom. En ik hoop dat het een groot succes gaat worden. Ja, maar ik denk dat dat wel goed zit hoor. Dat komt echt wel goed. Het plaatje moet even wennen, maar het is gewoon een heerlijk disco lied. Dat vind ik eigenlijk van deze ook, maar het slaat niet aan bij het publiek. Want vorige week heel bescheiden omhoog naar 35 in de tweede week. En nu in de derde week al stationair blijven staan op de 35. Dat is geen goed teken. Hier zijn de Chocolates in de the Historische Rappeter en de Kings of Clubs. Dat je een beetje van je weekend geniet. Het was gisteren natuurlijk fantastisch weer. Het is vandaag een beetje minder. Maar ja goed, we doen het er maar mee. Er komen nog zat zomerse weekenden aan om je te vermaken in het weekend. De Kings of Club, zoals gezegd, blijft stationair staan op nummer 35 deze week. Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Radio Emmeloid. Op de Middengolf. AM747. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit, Dit is Radio Els. 2385. In een casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa. Maar se aposto, humildemente, vat de algeen. Senta-se à mesa é com Ik vind het zo lekker gezellig plaatje voor zaterdagmiddag. Maar het eh, publiek 40 jaar geleden dacht daar blijkbaar heel anders over. Want na drie weken gaat Unacasa Portuguesa van J. Rodrigues en zijn orkestra al onderuit van 31 naar 34. En als je in de derde week al drie plaatsen onderuit gaat in het rechterrijtje, ja, dan eh, kan je het eigenlijk wel weer een klein beetje vergeten. En dan op 33 vinden we de tweede nieuwkomer. Zijn naam doet hij eigenlijk geen eer meer aan, hoor. Gary Glitter, absoluut niet. Maar goed, hij stond wel in de top 40 van 40 jaar geleden. Hij komt nieuw binnen op 33 met It Takes All Night Long. Nee, nee, nee, nee, nee. Just hold me De nieuw komen deze top 40 van 40 jaar geleden. Dit takes all night long door Gary Glitter. En dit is de eerste die uit het linker rijtje vertrekt. Ja wel. Zeven weken noteren we voor de spinners, de Rubber Band man. wel een heerlijke hit geweest natuurlijk van 18 naar 32. Rhythm, grace, and heaven have one man. En In de historische Top 40 van 40 jaar geleden is het tijd geworden voor het eerste overzicht dat we gedraaid hebben vanaf de nummers 40. Wil je daar zelf ook in meekijken, dan ga je gewoon even naar top40.nl en dan zoek je even op de datum 2 april 1977. en die lijst kun je dan gewoon in pdf-formaat bekijken op je beeldscherm of nog leuker gewoon afdrukken, want het is de originele lijst zoals die destijds bij je platenhandelaar klaar lag. Van 32 naar 40 ging David Sol in de negende week. En deze ex-alarmschijf heet natuurlijk Don't Give Up een Os en was afkomstig van 32. Van 25 naar 39 Gypsy Girl van Ferrari in de vijfde week. En we noteren ook vijf weken voor Barry Bix. De sideshow gaat van 22 naar 38. Van 30 naar 37 in de zevende week ging L. Stewart met The Year of the Cat. In de eerste nieuwkomer vonden we op nummer 36 Help, Help van Gila. Heerlijke discomuziek op een zaterdagmiddag. En gevolgd door de discomuziek van The Chocolates in de derde week. Kings of Club blijft teleurstellend staan op 35. Una Casa Portuguesa van J. Rodriguez en zijn orchestra in de derde week blijven uh, gezakt van 31 naar 34. In de tweede nieuwkomer staat op 33. It Takes All Night Long van Gary Glitter. En zojuist hoorde je natuurlijk de Rubber Bandman, de eerste die uit het linker vertrok van 18 naar 32. Je hoorde natuurlijk, de Spinners staan inmiddels 7 weken in de lijst. Wij gaan hierop naar het nieuws en weer van twee uur op de volle zaterdag. En dat doen we met het nummer 31 geluid. Vorige week nog op 36. Heel voorzichtig kruis. dit duo omhoog. In de derde week van 36 naar 31. Dus honey, I'm falling in love again. Tot zometeen naar het nieuws en weer van twee uur. Zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Elstop Top 40 en van 4 tot 6 de Tip Parade. Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. De geëvacueerde bewoners van Gistel en Zevenkoten in het Belgische West-Vlaanderen mogen nog niet naar huis. Gisteren ontsnapte een wolk giftig salpeterzuur bij een mestverwerkingsbedrijf in Zevenkoten. Dit werd veroorzaakt door een scheur in de tank. Meer dan duizend mensen sliepen afgelopen nacht niet thuis. Omdat de tank met het zuur nog niet helemaal leeg is gepompt, willen de autoriteiten geen enkel risico nemen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson stelt hoge eisen aan de NAVO-bondgenoten. Ze moeten hun defensieuitgaven verhogen naar 2% van het bruto binnenlands product. Tot nu toe voldoen pas vier Europese landen hieraan. De eisen leiden tot verzet bij de andere landen, vooral bij Duitsland. De Nederlandse minister van Defensie Koenders laat nog in het midden of Nederland de defensieuitgaven zal verhogen. In Paraguay hebben demonstranten gisteren het parlement bestormd en naar brand gesticht. Ze protesteerden tegen de geheime stemming in de Senaat waarmee de eerste stap werd gezet voor herverkiezing van president Carthes. Volgens de huidige grondwet mogen presidenten maar voor één termijn van vijf jaar aanblijven. Critici zeggen dat met de nieuwe maatregel de democratie van Paraguay wordt ondermijnd en dictatuur op de loer ligt. En tot slot het weer. Vanmiddag hebben het oosten en zuiden van het land te maken met enkele buien. In de rest van het land blijft het droog, maar ook daar is het overwegend bewolkt.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 Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40. En dit is Trinity. Call That's my number. Trinity 002 that's my number. De nieuwe Elsplaats. De nieuwe ELS. Wow. It's getting you down Bij 45, Radio Els 485 Radio Emmello en Wijk Radio Waalwijk, Joren. De Elsplaat 002345709. Van trinity natuurlijk wat een heerlijk Elsplaat en van een zeezender gevoelens komen er natuurlijk weer boven. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is... De top 40. De nationale Els Zaterdagmiddag gebeurtenis vanaf 1 april. Dus vandaag tussen 1 en 4 de top 40 van 40 jaar geleden. En aansluitend tussen 6 of tussen 4 en 6 Peter de Wit met de historische tipperaden. We doen vandaag de aflevering van 2 april 1977. Het was de 13e jaargang nummer 14. Met 8 ex 2 top 40 awards, 16 stijgers, 15 dalers. Vier platen blijven stationair staan. En we hebben 5 nieuwkomers, waarvan we er al twee gehad hebben: 13 Nederlandse producties, 1 Franstalige, 2 Duitsstalige, 1 gemengd Frans en Nederlands door elkaar hè? Ja, alles kan. En de rest is natuurlijk Engelstalig. We hebben straks tegen de klok van 4 uur dezelfde nummer 1 als vorige week. Maar we hebben wel 3 nieuwkomers in de top 10 te verwelkomen. En we waren het vorige uur gebleven bij nummer 31, afkomstig van 36. Saskia en Serge in de derde week met Honey, I'm Falling in Love. En op nummer 30 vinden we de derde nieuwkomer. En die is mooi hoor, mooi, prachtig, allemachtig. It's me, hier is Julie. MUZIEK geschreven door Arnie Treffers, It's Me van Shirley. En hier gaan we van genieten hoor, de komende week. Ik vind het een heerlijke plaats. Ze komt nieuw binnen met It's Me op 30. En over uh, Treffers gesproken. Ja, hij staat zelf op 29 samen met zijn Shakers natuurlijk. Hong Kong, Learning in de Shakers. Vorige week nieuw binnengekomen op 34 en nu naar 29. Hier is Ballerina bij Radio en 1485 in de top 40. De ballerina swingt de top 40 weer op de middengolf, en zo hoort het natuurlijk ook op een zaterdagmiddag. Heerlijk, heerlijk. Ballerina van 34 naar 29. Radio, Radio Els. Elf. Een historische top 40-40. Hé, hey, wacht even, dit gaat niet goed. deze. Ja. Nou, kan gebeuren natuurlijk. Het is ja. dus voor mij ook tenslotte slotte weekend. Dit is wel een beetje teleurstellend, hoor. Vorige week nog vol goede moed in de tweede week naar 28, en nu blijven ze daar gewoon staan. Hier is het Electric Light Orchestra in de derde week, en het heet natuurlijk allemaal de Rockaria. muziek en popmuziek, toch nog niet zo goed samen, 40 jaar geleden, want ze blijven staan op 28, het ILO in de derde week, Rock Aria, en dit is de vierde nieuwkomer, en dat vind ik geweldig, want ik vind dit bandje gewoon helemaal te gek, Casey en de Sunshine Band zijn hier, I'm Your Boogie Man, komt nieuw binnen op 27. Bookiemennen waren nogal een beetje populair 40 jaar geleden. Want zometeen in het linkerrijtje komen we nog een keer een Bookieman tegen. En uh, straks hebben we ook nog eens een keer de Mates. Dus we zitten er helemaal vol mee. Casey en de Sun Bent, Band, de voorlaatste uh, nieuwkomer die je hoort vanmiddag hier in de top 40. Casey en de Sun Band nieuw binnen op 27. Is de top 40. 40, 40, 40, 40. En Jack Jersey gaat in de vijfde week onderuit hoor. Vijf plaatsen. Vorige week nog op 21 en nu naar 26. Jammer, jammer, jammer, maar het is niet anders. Jack ernaast, nice, Jack Jersey. Het is Lonely Me. klassiekers gouden klassiekers die je nooit weer vergeet nooit weer vergeet radio emeloid am 747 die goede oude radio is weer helemaal terug 24 uur per dag radio els 1485 am 5 voor half 3 in de historische top 40 hoorde je Ritz Girl van Daryl Hall en John Oates. Het nummer staat 5 weken genoteerd en gaat van 24 naar 25. Een bescheiden hitje dus voor Daryl Hall en John Oates. En dit is de tweede die uit het linker rijtje vertrekt. Vorige week nog op 13 en nu dus maar liefst 9 plaatsen naar beneden naar nummer 24. We noteren 7 weken voor Royce Royce, hier is de car wash. dat jullie auto natuurlijk een beetje schoon is naar de zaterdagse wasbeurt. Want dat hoort er natuurlijk bij op de zaterdagmiddag onder het genot van de historische top 40. We doen vandaag de aflevering van 2 april 1977. De Nederlandse top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade erkend door de Nederlandse vereniging van gramofoondethiësten. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. De loon. En papa boos. Oh, heatwave vinden we met Boogie Nights op nummer 23. De tweede keer dat het woord boogie in de titel voorkomt. Van de eerder natuurlijk al Keesje en de Suns en bent een nieuwkomer op 27. Dit kwam vorige week nieuw binnen op 33. En nu dus naar 23. Hier is heatwave vinden de Boogie Nights. De top 40 op deze zaterdag, het is vandaag 1 april 2017, maar we banen ons natuurlijk weer even terug, 40 jaar terug in de tijd. En dit was zo'n echte Mi Amigo plaat, live vanaf het zendschip uh, de MV Mi Amigo, de old lady. De Boogie Night van niet van 33 naar 23. En Anita Meijer gaat in de derde week met Anita, that's my name, van 26 naar 22 deze week. Never Wonder! dat gebeurtenis. Dat hoeft niet, maar het mag wel. Deze, deze, deze. Zo, en in de top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 20 voordat we met het linker rijtje gaan beginnen van de top 40 van 40 jaar geleden. Nieuw binnen op nummer 30, Shirley met It's Me, de ballerina van Long to Learning en de shakers gaan in de tweede week van 34 naar 29 en stationair blijven staan op 28 het Electric Light Orchestra in de derde week met Rock Aria. De vierde nieuwkomer op 27, Casey en zijn Sunshine Band met I'm Your Boogeyman en Lonely Me van Jack Jersey in de vijfde week van 21 naar 26. Een plaatsverlies voor Daryl Hall en John Oates met Ritzkeul van 24 naar 25 in de vijfde week en we noteren zeven weken voor Royce Royce. De Car Wars gaat van 13 naar 24. Tien winst voor Heatwave in de tweede week, Boogie Nights gaat van 33 naar 23 en Anita Meijer doet het wat bescheidener. Vier plaatsen winst van 26 naar 22 in de derde week met Anita, That's My Name. En zojuist hoorde je Boozy in de vierde week met Dance to the Music van 23 naar 21. En dit staat op 20, alweer een boogieman. Ja, ja, vorige week nieuw binnengekomen op 27 in de top 40 en nu 7 plaatsen winst naar nummer 20. Hier is de Rockaway Boulevard bij Radio Els, Radio Emmerwood en Wijk Radio Waalwijk. De historische top 40. Een beetje een vrolijke disco-uitvoering in het kader van Ik Kom Je Halen. Ja, de Rockaway Boulevard van 27 naar 20 in de tweede week. Ferry Den Hartog. En Mary McGregor gaat van 14 naar 19. Hier is Storm Between Two Lovers in de vierde week. De derde week nog van 15 naar 14, maar al niet meer met een stipnotering. En dat is meestal wel een voorbode, dat het zakker wordt de volgende week. Nou, dat gebeurt ook. Ze gaat van 14 naar 19, deze ex-alarmschijf in de vierde week. We horen Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Het is kwart voor drie in de historische top 40. En het is tijd geworden voor de allerhoogste nieuwkomer. Het was de alarmschijf van vorige week. Pussycat hun nieuwste plaat, plaat My Broken Souvenirs. De Klapper! Absoluut, de hitfabriek uit Limburg uit de jaren 70. De X-alarmschijf van vorige week opnieuw binnen op 18. Mijn Broken Souvenirs, je hoorde pussycat. Vorige week van de troon gestoten van 1 naar 4. En nu gelijk maar een hele duikeling naar beneden. Van 4 naar 17 voor deze ex nummer 1 hit. Ex-alarmschijf, we noteren 7 weken voor Julie Covington en Don't Cry for Me, Argentina. in totaal drie verlaten ze uit de top 10. Vorige week nog op 4 en nu dus naar 17. Ze ging heel snel naar de top. Volgens mij stond ze binnen 3 weken op nummer 1. Maar het kan ook dan weer heel snel naar beneden gaan. 7 weken noteren we voor Julie Covington. Een ex-alarmschijf ex en natuurlijk ook een top 40-gewoord. Don't cry for me, Argentina. En ook uit de top 10 gaat ABBA. Ex-alarmschijf, 6 weken genoteerd. Knowing me, knowing you gaat van 7 naar 16. Wij horen elkaar terug naar de klok van 3 uur. Dit is de top 40. De top 40. De top 40, de top 40. Het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Om zijn dochter te bevrijden uit handen van IS, betaalde de vader van Syriëganger Laura Hansen 10.000 euro aan de terreurgroep. Dit zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. Laura reisde twee jaar geleden met man en kinderen naar het IS-bolwerk Raqqa in Syrië. Later verbleef ze met haar kinderen in Mosul, waaruit ze vorig jaar ontsnapte. Laura zit momenteel vast in de zwaar bewapende gevangenis in Vught.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 Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Ja. Dit is de top 40. En dit is Please call That's my number. Trinity that's my number. De nieuwe els De nieuwe You're looking more confused, babe You look confused Whatever you do, it seems getting you down, babe We hebben al een paar keer geprobeerd te bellen, maar ik krijg steeds in gesprek. 002-345-709 of 8, net wat, wat je wil natuurlijk. Trinity uit 1979, wat een heerlijke Elsplaat. En je hebt alle informatie natuurlijk kunnen horen in de Hans Bank Show. Zo, ik denk rond de klok van 12 uur. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Is de top 40. 4 minuten over de klok van 3 uur geworden. Het laatste uur van de historische top 40 in de ELS zaterdagmiddag gebeurtenis. We doen vandaag de aflevering van 2 april 1977. Het was de 13e jaargang nummer 14. Met acht ex-alarmschijven, 2 top 40 geworden. 16 stijgers, 15 dalers. Vier platen blijven stationair staan. En we hadden vijf nieuwkomers, die hebben we allemaal al gehad. Ze horen de allerhoogst op nummer 18. Pussycat mij Broken souvenirs. De ex van de vorige. Week, zoals jullie kunnen horen bij Peter de Wit, werden 13 Nederlandstalige, of Nederlandse producties, 1 Franstalige, 2 Duitsstalige platen. Die moeten we allebei nog tegenkomen. Eén is een beetje gemengd, Frans en Nederlands, en de rest is natuurlijk Engelstalig. We hebben straks zo tegen de klok van 4 uur dezelfde nummer 1 als vorige week. Maar er zijn wel 3 nieuwkomers in de top 10 te verwelkomen. Dus het wordt toch wel best wel spannend, want er zijn wel wat verschuivingen hier en daar te zien. Uh, we waren het vorige uur gebleven bij nummer 16, ABBA, schrijf, 6 weken genoteerd, gezakt uit de top 10 van 7 naar 16 en BZN gaat in de 8e week ook onderuit. hoor. Ja, ja, vorige week nog op nummer 8 en nu naar nummer 15. Don't say goodbye. Ferry den Hartog. De volgen van Mon Amour van BZN gaat in de achterweek week dus uit de top 10 van 8 naar 15 met Don't Say Goodbye. Welkom luisteraars van Radio Emmeloord, Radio Els 1485 en natuurlijk Wijkradio Radio Waalwijk. En ik weet niet of Wijkradio ook de tiprader gaat doorgeven, maar nieuw voor Radio Emmeloord is dat de complete nationale zaterdagmiddag gebeurtenis wordt uitgezonden. Dus voor de luisteraars van Radio Emmeloord gaan jullie straks naar vieren voor het eerst luisteren naar de historische top 40. Onder uh, presentatie van Peter de Wit, ja, ja, ja. En Dit is een beetje een tegenvallen voor Queen hoor. Vorige week nog in de tweede week naar nummer 16. En nu slechts twee plaatsen winst, maar niet meer met een stipnotering. Dat belooft niet veel goed. Hier is Die Your Mother, down in de top 40. Misschien net een beetje te harde rockmuziek om een hele grote notering te zijn. Voorkomen. Ik weet het niet, maar in ieder geval maar twee plaatsen winst en niet meer zonder stipnotering. Dat belooft natuurlijk niet veel goeds. En dat geldt eigenlijk ook wel voor het nummer 13 geluid. Want de alarmschijf van drie weken terug, daar is hetzelfde verhaal voor van toepassing. Vorige week nog in de tweede week naar nummer 15. En nu maar twee plaatsen winst, maar niet meer met een stipnotering naar nummer 13. Hier zijn Art, Sullivan en Kiki. En het heet natuurlijk allemaal Essie Par. Ik moet nu echt gaan. Como le soleil qui se meurt. Nee, ik kom niet meer terug. Voor quelques larmes sécher. Toe, geef nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Como een rose fanée. Wat was het fijn samen? Como een oiseau tombé. Maar hou me niet tegen. Como een chien qui est blessé. nee, ik wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dan hou ik van je. See you too. Voor hem te missen. Comme un dans le ja, hou me nog even vast. Ik hou zo van je Je moet me nu echt laten gaan. piano, désaccordé. Ik zal je nooit vergeten. Je te crier. Nog één laatste kus je te garder. Oh, ik kou van je, ik hou van je. je Zo, je Frans ook weer een beetje bijgespijkerd in de top 40. Ja, de typa, Hartzellen en Kiki. Maar uh, teleurstellend, hoor naar nummer 13 toe. Ik denk niet meer dat ze de top 10 gaan halen. De muziek is oud, oud, oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Ameloid AM 747. Radio Els met de top 40. Nu een heel groot aantal kans op de nummer 1 of in ieder geval een top 3 positie hoor. Ja, ja, daar is dit er eentje van. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20. Heerlijk plaatje van Bos Keks. En nu in de tweede week doorgestegen naar nummer 12 met What Can I Say? En wat dacht je van de Kats? Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 19 in de historische top 40. En nu 8 plaatsen winst, net nog niet in de top 10. Hier is Save the Last Dance for Me. Ze gaan van 11 van 19 naar 11 in de top 40. God In het linkerrijtje, want we kwamen hem eerder natuurlijk al bezig tegen, maar dit waren de kets. Zo, en dan is het bijna tijd geworden. Om bijna, het is bijna tien voor half vier, zie ik. Eh, voor de Nederlandse top 10, de beste 10 verkochte platen van Nederland, maar dan wel van 40 jaar geleden, want dit is de top 40 van 2 april 1977. We zullen eerst even een overzicht geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 21 en 10. Van 27 naar 20 ging de boogieman van de Rockaway Boulevard in de tweede week. En vier weken noteren we voor de ex van Mary McGregor. Thorn between two lovers gaat van 14 naar 19 onderuit. De hoogste nieuwkomer vinden we op nummer 18, de X-Alarmschijf van vorige week, is van Pussycat en heet My Broken Souvenirs, en Don't Cry For Me Argentina, de ex-nummer 1 hit, X-Alarmschijf, in de zevende week uit de top 10 weg, van 4 naar 17 met Don't Cry For Me Argentina. Knowing Me, Knowing You, de hit van ABBA uit Zweden, de X-Alarmschijf ook, zes weken genoteerd, van 7 naar 16, dus ook uit de top 10, en de laatste die uit de top 10 ging was BZN in de achtste week, Don't Say Goodbye, gaat van 8 naar 15. Van 16 naar 14 nog wel winst voor Queen in de derde week met Thaïe Down. En datzelfde geldt voor Art Sullivan en Kiki ook in de derde week. Twee plaatsen winst van 15 naar 13 met Essie Tupar En ook al een ex-alarmschijf. What Can I Say van Bob Skerks gaat van 20 naar 12 in de tweede week met Wat Can I Say. En je hoorde zojuist Save the Last Dance for Me van The Cats in de tweede week. Vorige week nieuw binnen op 19, dus acht plaatsen winst. Van 19 naar 11. De top 10. Nou, de eerste nieuwkomende in de top 10 vinden we gelijk op nummer 10. Vier weken genoteerd. Een heerlijk Duits plaatje. Hier is Costa, Cordales en Anita. Bij een plaathandelaar, er ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. in Mexico. Anita Schwarz war ja Die Augen wie zwei Sterne, so klar Komm steck auf den Pferd, sagte ich zu ihr Anita Anita Vierster ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit Mach dich schnell bereit Ich seh dir an, das schlummert ein Vulkan je wachtest op die liefde Ik wil ze wecken En all dat entdecken, Wat keiner wil zeggen Oh oh oh Alte wie de wind Bis de nachtbeginn Anita Anita Dan zijn we daar En jeder zal het zien Wie we ons verstehen Musikante herbei Spielt een Lied für uns Bei Musik und bei Wein wollen wir halt glücklich sein Ich fand sie irgendwo Allein in Mexiko Anita Anita Schwarz ja. Die Augen wie zwei Sterne er so klar uns eines wo sich leben lässt anita. anita in mexico denn nur bei dir allein wird ich immer sein um und herum da saßen sie ganz stumm und machten große Augen die Kompanieros mit ihnen zum Theos denn nun gehörst du mir. Oh, oh. heute ist die Nacht nicht zum schlafen da. Anita, so Anita. ein Fest gab es noch nirgendwo, hier in Mexiko. Musikanten Spielt für uns. de Polonaise. Bij <laughs> muziek en bij Speciaal voor al onze Duitse vrienden die luisteren via de zender van Jan Chicago op de 1476 kHz in de middengolf die in het oosten van het land staat natuurlijk. Je hoorde Anita van 17 naar 10, dus nieuw win in de top 10. Costa Cordalis in de vierde week. En om maar even onze Duitse vrienden te vriend te houden gaan we naar nummer 9 toe en dat is ook al een Duitse plaats. Jawel, ook vier weken genoteerd voor Vicky Lee Andros. Vorige week nog op 11 en nu dus naar 9, nieuw in de top 10. Over den Mund daar üben gerne Rosen Wenn ein Astronaut mir sagte komm ich fahr mit dir zum Mond steig doch ein so eine Reise die ist toll Dann sagte ich Nein ohne mich ich wüsste wirklich nicht was ich da oben soll ja Radio L's Tipparade. Na de top 40, dus tussen 4 en 6, hebben we hier Peter de Wit met de Tipparade. En we zullen je vast even een tip van de sluier uh, oplichten. door uh, eens even te kijken wat daar allemaal nieuw binnen gaat komen. We noemen alleen de artiest hoor. Je moet maar even luisteren als je weet, wil weten wat voor nummers er gedraaid worden. John Lott komt nieuw binnen. Mister Big. Emily Harris komt binnen. Uraya Hip, Ja, Barbara Streisand, Het kan niet op. Michael Fuguin. Jessick Green komt nieuw binnen. De Fatback Band. En als hoogste nieuwkomer de allerlaatste single van Tavares. Dus dat wordt gewoon compleet. Genieten straks hier tussen 4 en 6. In de Els Zaterdagmiddag gebeurtenis op Radio Emmeloord, wijk bij Radio Waalwijk. En natuurlijk Radio Els zelf. Jorden, Vicky Leandros op nummer 9 en op nummer 8. Vorige week nieuw binnen in de top 10. Show Wadi Wadi. Hier is Wen van 10 naar 8 in de vierde week. De Els Zaterdagmiddag gebeurtenis. Met de top 40 en de tipparade. Hier in de historische top 40, de aflevering van 2 april 1977. Het wordt wel spannend hoor, want we hebben gewoon zeven titelkandidaten op rij voor de nummer 1 positie. Dit is er ook weer eentje. Vier weken genoteerd, dat zijn ze trouwens bijna allemaal. Vier weken genoteerd die kans maken op de nummer 1 positie. En Ben van Sjohwariwari gaat in de vierde week van 10 naar nummer 8. En dit kwam vorige week ook nieuw binnen in de top 10, in de derde week. En nu dus ook in de vierde week. Weer twee plaatsen winst voor Thelma Houston in de top 40. Don't Leave Me This Way gaat van 9 naar 7. Je nog niet hoor. Nee, nee, nee, nee. Je bent net binnen de top 10. <laughs> Tel me, Houston, don't leave me this way op nummer 7. Radio Els. Ferry Hartog. En op nummer 6 wel een verrassing hoor. Nou ja, eigenlijk weer niet ook natuurlijk. Het wordt gewoon een nummer 1, dit kan niet anders. Smokey in de tweede week. Excel aan op schijf. Layback in de Arms of Salmon gaat van 12 naar 6 en is daarmee nieuw in de top 10. Het is natuurlijk wel een beetje een klapper van de week. Hè? Vorige week nieuw binnen op 12 en nu dus naar 6. Je hoorde voor de tweede maal vanmiddag in de top 40 Smoky. Want we draaiden Smoky als allereerste vanmiddag na de Elsplaat in het kader van de verdwenen platen. Uh, dat was natuurlijk Living Next Door to Alice. En dat is natuurlijk een ex-nummer 1 hit geweest. En ik denk dat dat met dit plaatje ook wel gaat gebeuren. Dat kan, denk ik, niet meer voor een Dana gezegd worden. Vorige week nog vol goede moed naar nummer 5 doorgestegen. En daar blijft ze nu gewoon deze week staan. Vijf weken noteren we voor Dana. En het heet natuurlijk allemaal fairy Goedemiddag, 10 over 4. Je luistert naar de historische top 40. De Wit is inmiddels ook de studio binnengekomen met een hele grote zak met 30 platen bij ze. Ja, ja, ja. Want die gaat hier straks naar de top 40 tussen 4 en 6 de tipperaden voor je doen. En die is natuurlijk ook van 40 jaar geleden. En dan hoor je ook gelijk de nieuwe alarmschijf voor de hele komende week van 40 jaar geleden. Daarna hoorde je met Verity Teel de beetje teleurstellen. En erg jammer, want ik vind het gewoon een heerlijk plaatje. Maar ze blijven op 5 staan, dus ik vrees dat het volgende week zakken wordt. En op nummer 4, de grote verrassing van Ronnie en de Big Bear. Met zijn de Big Bear bump gaat hij in de zesde week al van zes naar vier in de top 40. Dit is de top 40. Have you ever? Wat een grote sensatie voor Willem Duim, want die schreef het samen met Ronnie en de Big Bear. Je hoort hem trouwens ook nog zingen, Willem Duin. De Big Bear pump, zes weken al in het top 40 en nog steeds op winst met een stipnotering van 6 naar 4. Nou, het wordt spannend, top 3. Vorige week eh, nog vol goede moed van 6 naar 2 gestegen. De dames Wilson van Hurt. Ex-alarmschijf, toen de tijd 4 weken genoteerd met Crazy on You. Maar nu in de vijfde week helaas van 2 naar 3. Hier is Hurt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Voor de dames Wilson, Annie en Nancy, eh? hard in de vijfde week heksalarmschijf, maar helaas niet de nummer 1 positie bereikt. Van 2 naar 3 ging crazy on you. Nou, het wordt spannend, ja. want we missen er nog een op nummer 2. Ja, het is de enige Franstalige, in ieder geval complete Franstalige plaat in de lijst. Gerard Lenormand vijf weken genoteerd. Hij gaat van drie naar twee in de top 40. Hey, swing along! 9, 8, 7, 6, les clés, pour le cas où, tu changerais d'avis.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 en voyage d'amour Pas de chance Moi, je t'aime aussi Et depuis bien plus longtemps que lui nanana, nanana, nanana, nanana. Voici les clés de ton bonheur, il n'a Que toi. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, Tu sais toujours où me moi je ne plugge pas, moi je t'aime, et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le cas où tu changerais de vie. A ah, ah. ta santé, à tes amours, à ta folie Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid Car je t'aime Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs 7 minuten voor de klok van 4 uur geworden hier bij Radio Emmeloord, Wijk Radio Waanwijk en Radio Els 1485. En voorgenoemde stations wil ik natuurlijk alvast hartelijk bedanken voor het doorgeven van de complete Els zaterdagmiddag gebeurtenis met de top 40 en tippenraden van 40 jaar geleden. En ook heel veel dank aan Jan Chicago op de 1476 in het oosten van het land. Voordat we aan de nummer 1 toe zijn, eerst even een compleet overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 10 en nummer 1. Van 17 naar 10 ging Anita van Costa Cordales in de vierde week. We noteren ook vier weken voor Vicky Au de moed. da Bluen Krene Rozen gaat van 11 naar 9. En van 10 naar 8 ging Showwadiwadi, ook al vier weken genoteerd met Wen. Don't Leave Me This Way. Een beetje softe disco muziek van Telma Houston. Vier weken genoteerd. Gaat van 9 naar 7. En de klapper in de top 40 hoort. Van 12 naar 6. lay back in de Arms of someone van Van Smokey, het was de X-Alarm schijf van twee weken geleden. Je zal maar binnen twee weken op nummer 6 staan in de top 40. Dat belooft wat voor volgende week. Fairy Tail van Dana blijft in de vijfde week op 5 staan. En van 6 naar 4 ging de Big Bear Bump van Ronnie en de Big Bear. In de zesde week. Excel omschrijf, vijf weken genoteerd voor hard met Crazy on You van de nummer 2 positie af. Maar nog wel in de top 3 op nummer 3. En zojuist hoorde je, Voici Leclerc van Gerard Lenormand in de vijfde week gaat van 3 naar 2. En dat betekent dat we er nog maar eentje over hebben. En dat is natuurlijk uh, go your own way van Fleetwood Mac. Inmiddels een top, een top 40 geworden. Ze staan er al 6 weken in. En ze blijven gewoon op één staan. Wij gaan afscheid van je nemen. Zometeen hier de Tipperade met Peter de Wit. En daarna natuurlijk nog de turntable show van meneer Hans Bank tussen 6 en 7. En die besluit dan de volle zaterdag bij Radio Els 1485. Wat ondergetekend betreft, eh, ik zou zeggen, graag tot een andere keer. Of eh, tot de maandag met de show En anders eh, gewoon tot de top 40 van volgende week om 1 uur op de zaterdagmiddag. Bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Bye bye, zoei zoei. Hey, Ja <laughs> Het Radio Els Nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. PVV-leider Wilders heeft via Twitter laten weten dat zijn partij volgend jaar meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Hij zegt dat daar behoefte is aan een keihard geluid tegen de islamisering van de stad. Wilders rekent erop de grootste partij in de stad te worden. Gisteren werd al bekend dat de PVV ook in Almelo, Twenteland, Enschede en Urk in de gemeenteraad wil komen. Nu zijn ze alleen vertegenwoordigd in Den Haag en Almere.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 De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. 1785 AM En dit is... Please call 002-345-709, that's my number. Trinity, 002-345-709, that's my number. De Nieuwe Elsplaat. De Nieuwe Elsplaat. My number Day after day You're looking more confused, babe You look confused Whatever you do It seems getting you down, babe Ooh. I guess I understand How lonely life has been these days So, baby. life has been me now, me now I'll get you in the mood again. Call me seven two three four five seven nine, that's my number. Seven two three four five seven nine, and I'll be there. I'll mix you a drink. We're gonna get high We're gonna get high I'll sing you a song And we'll take a ride Ooh. A thousand ups and downs We'll take you far from everywhere And take we will share Good things together yeah. I'll make your road Two, three, four, five, seven, nine—that's my number. Double two, three, four, five, seven, nine, and I'll be there. en waard. Goedemiddag Friesland. Goedemiddag Flevoland. Double Tool 345709. De Elsplaats voor deze week. En we zijn nu bezig met de tipparade. Dankjewel Ferry Den Hartig voor de top 40 van 40 jaar geleden. Uit 1977, die top 40. De Radio Els Tipparade. En die wordt dus uitgezonden op Radio Els, Radio Emmeloord, op Weekradio Radio en mogelijkerwijs op nog heel veel andere stations. Welkom dus bij de Tipparade van 2 april 1977. 2 april 1977 was een behoorlijke zonnige, maar ook een koude dag met een maximale temperaturen van 9,7 graden en ongeveer 6 uur zon. De lucht was half tot zwaar bewolkt en er waaide een matige wind, uh, vier boven met harde windstoten tot 59 km per uur. De koudste 2 april ooit was in 1996, toen was het min 5,6 graden. De warmste 2 april was op in 2011 met 23,2 graden. Wij gaan terug naar 2 april 1977. We hebben... 8 nieuwe binnenkomers in de tipparade van 2 april. De eerste nieuwe binnenkomer staat op nummer 30. See You Love Me van June Lodge. Dit is de tipparade met Peter De Wit. If I could read your second look. If I could be the one. Oh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 En Radio Els, de tipparade van 40 jaar geleden. En we gaan gewoon door met al die mooie plaatjes van 40 jaar geleden. 2 april 1977. Dit is Mr. Big, Romeo. Um. Een van de acht nieuwe binnenkomers in de tipparade. Romeo van Mr. Bick op de zaterdagmiddag bij Radio Els en Radio Emelord en Rijkeradio. <tiedat> het is toch prachtig om te horen en te zien hoe die middengolf toch weer leeft. En hoe we met z'n allen toch weer lekker bezig zijn op de middengolf. en al die oude plaatjes gewoon weer ten gehore brengen. Ja, dit is het prachtige plaat van Emily Harris. And you never can tell. Say lovey. Yeah. Zaterdagmiddag, ga je nog wat leuk doen? Dit weekend, ja. ja, heb je nog plannen? Nou, luister, net zich heel goed. Een heel lekker uit. heel En dat kan allemaal hier op Radio Els en op Radio Emelord met al die mooie plaatjes uit 1977. Uriah Heep op nummer 27 nieuw binnengekomen en Sympathy. fantasy of youth, but living is a problem that is common to us all, we love the only common road to truth, yeah, dedication's Dat je met je bukkel op je rug gewoon naar school ging. Jorai, je hiep op de radio uit 1977. Nieuw binnengekomen in de tipparade op nummer 27. Een lekkere rockplaat. Heerlijk is dat toch? Wat, wat, wat zeggen we dan altijd? Oeh, dat is lekker. Precies, en verder met wat rustigere muziek. Want dat kan natuurlijk ook hier in de tipparade van 2 april 1977. Ik hoor niemand minder dan Barbara Streisand. Nummer 26, Love stream from a Star is Born. Uit van 4 tot 6. Radio L's T-Parade. Even een kort overzichtje van de platen die je gehoord hebt tussen nummer 30 en nu. Nummer 30. C.U. Laffy van John Lots. Nieuw binnengekomen. Romeo van Mr. Wick Op 29. Ook nieuw binnengekomen. You'll Never Can Tell. C. Laffy van Emily Harris. Op 28. Sympathy van Juraya. Hyper een prachtige plaat was dat. En ik voorspelde die plaat. Nou, toch zeer snel in die top 40 gaat komen van Ferry Den Hartog. Die vonden we dus op nummer 27. En je hoorde net op 26. The Love Theme from a Star is Born. Barbara Streisand. Radio Els AM 1485. Radio Emmerlord op 1485, maar ook op AM747. En de 1485 is dan ook nog te ontvangen in Urk. Vind ik leuk, blijf het te roepen voor Urk. En die 1485 is ook te ontvangen in het noorden van het land, in Friesland vanuit Arem. Dus met andere woorden, we hebben toch een behoorlijke dekking met de tipparade. Laat even weten dat je luistert. Dat kan gewoon via 0650 3x5 3 x 00650 0650. 3x5, 3x0. Dus dan kan je alles kwijt wat je kwijt wil over het station of zoiets. Verder dus met de tipparade van 2 april 1977. Nou, geboren op 2 april, onder andere Hans-Christian Andersen. Oh, dat is leuk, van die sprookjes. Ibrahim Afferlei, dat is een voetballer. Karel de Grote en Marvin Gaye. Ze is allemaal geboren op 2 april. Dan zou je wel zeggen, ja, het is vandaag 1 april. Ja, dat klopt inderdaad. Maar op 1 april was er geen top 40 of tipparade. Dus vandaar dat we dus de tipparade draaien van 2 april 1977. Dan begrijp je het misschien een klein beetje meer natuurlijk. Dus even kijken, wat gaan we allemaal doen? Oh, dat is, dat is mooi. Ja, dit is een hele mooie plaat. En die hoor je uiteraard hier bij Radio Elsop, op AM 1485. Op nummer 25, Michael Fuggen, samen met zijn Dick Bassar en Le Printemps. Big Bazaar, le Britannes, zo moet je het uitspreken. Okay, mijn Frans is niet helemaal zoals het vroeger geweest is. De Els zaterdagmiddag gebeurtenis. Met de top 40 en de tipparade. How about it? I can't do without it. I must have your love. How about it? I say, don't you doubt it, cause I need your love. My feelings wind up for I need your love Make your mind up cause I've got you lined up I must have your love Onder andere van Flip, Flip, Flip. Die hoorden we vorige keer. of in de top 40 van een aantal weken geleden. Ik kan ik alweer zeggen, maar wat een prachtige plaat. En deze was ik absoluut vergeten: Tipperaden van 40 jaar geleden. Op Radio Els 1485 en op Radio Emmelord. En we draaien al die vergeten plaatjes: 14, Radio L's. Onder andere deze van Mieke. We vinden hem op nummer 23, afkomstig van 28. Dit is Santa Maria. Een productie van Pierre Carter. In Santa Maria, Een productie van Pierre Carter, oftewel Vader Abraham. We vonden op nummer 23 in de tiparade van 2 april 1977. Deze plaat hebben we lang naar moeten zoeken, maar gelukkig hebben we hem gevonden. James Jill Jackson, tezamen met de compie. Dit is de superstar, uitgebracht op het Negram record label. Zeven plaatsen winst op nummer 22 dus. was born in a small Kentucky play. Say, Lord, I'm so tired. Here ain't no use going on every day and night. So I decide. Sing. I'm gonna sing, I'm gonna, dance. I'm gonna dance, I'm gonna sing I wanna be a superstar, superstar, superstar In my own right way Going on, moving up, moving on Through every day I'm gonna be a superstar, superstar, superstar Ready to go Your mama, believe me, dear papa, when I come back home Days go by and I'm growing up to be a star. I feel it's good, I knew I would I just sing my song I just sing everything People say How do you do shaking hands? Be a superstar, superstar, superstar in my own life. Jill Jackson samen met The Company, die de Company. Deze laatste winst. Hij dus vorige week op nummer 30. Superstar, superstar, superstar. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik geloof niet dat het een hele grote hit gaat worden in de top 40. Maar wie weet. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. 40 jaar geleden. In ieder geval in de tipperaden. Dit is Radio Els. 1485 AM. Gooi je een olie van de achtergrond, niet de swing safari. Nee, ik hoor geen, ja misschien heel zachtjes op de achtergrond, toch wel een klein beetje swing safari van Bert Kampert en his orchestra, op nummer 21, Slechts drie plaatsen winst in de tipperaden van 2 april 1977, ofwel 40 jaar geleden. Hmm is een Franstalig plaatje. Ik heb al eerder gezegd dat ik moet mijn Frans ik een beetje gaan oppoetsen. Je parie la Marie. Zoiets is het volgens mij. Pierre Rapzat Op nummer 20, afkomstig van 25. Oftewel een vijf plaatsen winst in de Tipparade. Op Radio Els, Radio Emmeloord en via Wijkenradio De Midgolf. Luister naar Hilversum 3 in FM Stereo. Ja, dat was voor mij gewoon absoluut nat dan. We gaan even kijken naar de plaats die we gedraaid hebben op nummer 25, Michel Vugin naar de Printem. Will you? Won't you op nummer 24 nieuw binnengekomen? Santa Maria en Pierre de productie van Mieke. Dus op nummer 23, vijf plaatsen in Superstar James Jill Jackson en company. Nummer 22 afkomstig van 30 en een Swinging Safari. Drie plaatsen winst voor Bert Camford. Een Jeu par de La Marieke van Pierre Rapsat. hoorden we net op nummer 20. Toegekomen dus aan nummer 19. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat alweer terug hoor, heerlijk is dat toch hè? Dit is Rhythm, Steel en Showband. Dit is Edison. is het toch? De Dutch Rhythm and Steel Band en Eddie op de radio. Tienplaatsen winst. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, heer, ik vind het heerlijk. Ik word er een beetje vrolijk van op deze zaterdagmiddag. Ik hoop dat jij het ook een beetje wordt natuurlijk. De volgende plaat is van Vinyl. Dus hij is een beetje lastig in te starten. Want hij is van Vinyl en toen weer overgezet op MP3. goed, dat heb je dan. hè. It's Trinity. Vijfplaatsen winst. I'm gonna get you. Hoor je dat, dat hij van vinil is? We komen eraan, hoor. Ja, toch ik zijn het al eerder. Hè. Volgens mij is dat uh, fantastisch. Hè. Je hoort op 80 rond. Dus uh, die tune van de Ferry Ed show En uh, Ferry Den Hartig vindt dat natuurlijk prachtig. Want hij was destijds gewoon fan van Ferry Ed op Radio Miami. Ik had een uh, lieve Mark Janks. Maar dat is eventjes, uh, gewoon eventjes mijn idee natuurlijk. 2 april 1977. Al die mooie platen hier op Radio Emmerloort. En Radio Els. Dit is de Tipangrade. Met Peter de Wit. Deze vinden we op nummer 17, afkomstig van 21, Francis Goya. Het is een mooie plaat op Radio Els en Radio Emelord. 2 april 1977. Ik blijf het noemen, want het is toch al 40 jaar geleden. En, uh, toen zat ik nog gewoon op school. Toen zat ik gewoon uh, heerlijk huiswerk te maken... terwijl ik luisterde naar Radio Miamico en de Tipparade. En ook de top 40 die uh, destijds werd uitgezonden... vanaf het uh, mooie standschip, de MV Miamico. De laatste plaat in de Tipparade. Het eerste uurtje van de, de Tipparade. De laatste plaat die we gaan draaien... is een nieuwe binnenkomer van Double Dutch... And uh, heat Double yeah. Dutch. It is from the Fatback back The Fatback Pants. The building. Since you hound that bus stop so well, we got one more for you. It's called the Double Dutch. We want you to check it out. <laughs> um, um, uh, grab your seat. uurtje van de tipparade op Radio Els en op Radio Emelord op AM 747. Maak ons op voor het nieuws, weer en in de informatie van 5 uur. En daarna ben ik weer terug voor het laatste uurtje van de tipparade van 2 april 1977. Tot zometeen.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 En dit is... Please 002-345-709, that's my number. Trinity, 002-345-709, that's my number. De nieuwe Elfsplaat. De nieuwe Elfsplaat.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 Maybe life has been me now, now I'll get you in Yeah. 2 april 1977, w to 345 709 That's my number, niet mijn nummer, maar haar nummer waarschijnlijk. Even ook op de Van 4 tot 6, de Radio Isles Tipparade. Ik weet niet waarom ik er in één over één kanaal hoor, maar goed, er zit toch in mono, dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het tweede uurtje dus van de Tipparade van 2 april 1977. Negen nieuwe binnenkomers hebben ze, we hebben er al achterhand, we hebben er nog eentje. Oh, die staat al nummer 10, dus is lekker hoog binnengekomen in de... Tipparade. Dit is Radio Els, Wijkradio en uiteraard ook Radio Emmerloort. Mijn naam is Peter Witt. Ik zeg uiteraard een hele goede middag. Dit is de Tipparade met Peter de Witt. Op nummer 15, afkomstig van 17. Gettem van Octopus. Ze komen uit België en ze stonden destijds onder de hoede van Sylvain Tak van Radio Miamico. Die een wafelbakkerij had en ook nog een eigen platen labeld. Het blijft dat je een tweede doet. Get up, get up, get up, kwaar, kwaar. 4 tot 6. De Radio L Stickparade. En deze is op het nummer 14. Zes plaatsen winst voor Neil Diamond met zijn Stargazer. Emmeloord op 14.85 in Arum, Zuidwest-Friesland. Uiteraard op in de maart. En in Urk op 14.85 op 7.47 uh, in Emmeloord. Zo, dat moest er eventjes uitkomen. Zit, dat kwam echt van heel, yes. heel erg ver. Oh no. Le Radio, de tipparade en dat allemaal zoals het hoort. Gewoon heerlijk op de zaterdagmiddag en dat vinden wij ook leuk om te, te doen hoor. Twaalf minuten over vijf, we gooi een klein beetje tempo in hè. Dat doen we op nummer 12 afkomstig van 14 of wel twee plaatsen. Winst voor The Sweet en The Fever of Love. You took the apple from the tree and gave the fruit. After to me But love is blind I couldn't see. I see, I see Those neon nights you left behind You should have laid it on the land Procrastination so my time see, The day has come, the years will go by Winds change have opened Bye. richting de top 40, laten we hopen dat hij volgende week gewoon bij Ferry zit. De top 40 van 40 jaar geleden, The Fever of Love. En hij stond nu nog op, nummer 12. En hij stijgt langzaam dus richting Ferry. <laughs> ja, mooi is dat hè. Op nummer 11, afkomstig van 18, dit zijn de racing cars. en they shoot horses, don't they? Hmm, moet dus niet doen toch? De the suite, de shoot horses, don't they? Ik zei de suite, het is de racing car, de wit, wat is er aan de hand? Oh, je zit op het verkeerde dingetje te kijken. Ja, dat heb je wel eens natuurlijk, hè. Goed, Radio Els, Emmerord, Wijkradio. Leuk, we gaan even kijken welke platen we allemaal gedraaid hebben zo de afgelopen, uh, de afgelopen 20 minuten alweer. Tjom, dat gaat snel als je naar je zin hebt. Op nummer 15, afkomstig van 17, Get Up van Octopus, Stargazer, New Diamond. Op 14, afkomstig van 20, Yes or No van Nits Op nummer 13, afkomstig van 15, de plaat is overigens beroerd uh, uh, verkrijgbaar destijds. Dus het was een beetje lastig om aan de plaat te komen, dus ik uh, heb een beetje vrees of dat uh, wel goed gaat komen. Hij is wel bij Afro Stop op geweest destijds met Advisser. Is die meneer met die pretels aan de verkeerde kant. Die, die, die meneer adviseert dus. Inderdaad, yes or no dus van de nits op nummer 13 afkomstig van 15. Op 12 afkomstig van 14. De fever of love van de sweet. En the suite. And shoot horses don't they. Zeven plaatsen winst voor de racing cars. We vinden hem op nummer 11. Ik zei het al, we hebben negen nieuwe binnenkomers in de tipparade van 2 april 1977. 40 jaar geleden. We hebben dus nog één nieuwe binnenkomer te gaan dat namelijk al eh zeker hadden ze oh zijn leuke ja. de ferrers op nummer 10 en who dan it En zo kennen we ze ook, en daar hebben ze hele leuke hits meegemaakt onder andere Heaven Must Be Missing, an angel, Car Wash. Deze plaats stond 40 jaar geleden als nieuwe binnenkomer op nummer 10 in de Tipparade van 2 april 1977. Hoe dan it? Ik heb geen idee wie het gedaan heeft, maar in ieder geval klonk het goed. De middengolf bruist het hele weekend met Radio Els richting Den hart of richting die prachtige top 40... die we elke zaterdagmiddag uitzenden op Radio Els. En dat doen wij dus tussen 1 en 4. Dat is op de zaterdagmiddag en je kan ons ook ontvangen... uiteraard via die machtige AM747 van onze vrienden van Radio Emmerlord. Volgende week trouwens niet, want dan hebben we een open dag. Maar normaal gesproken zijn we daar dus ook gewoon keurig te ontvangen... op nummer 8, afkomstig van 26... My kind of life is Cliff Richard. Life, yeah, and I wouldn't spend it anywhere other than sitting down somewhere, playing away my days. Wow, I made it through the city, just me and my guitar. That was we where I found a freaky little bar, and I sat there on the stage and played. Wasn't plastic. He wanted me to sign away my life or something drastic. But all I wanna do is play, baby. Well, let's spend my kind of life, my kind of life. Yeah, that I like it. Well, let's spend my kind of life, my kind of life. Yeah, that I like it. Let's been my kind of life, yeah. Sitting down somewhere, playin' away my days Just playing playin' Playin' But the fame and fortune have let them pass me by No one in the country could say I didn't try To turn the people on and to play No cash could ever get it. All I wanna do is play, hey, hey. Well, that's been my kind of life, my kind of life. Yeah, that I like it. That's been my kind of life, my kind of life. Yeah, that I like it. Ooh, that's been my kind of life, yeah. And I wasn't standing anywhere. All of them sitting down somewhere playing. Staat volgende week ongetwijfeld in de top 40. Lekker de goede richting op, afkomstig van het label Bo Vema. Chris, Nee, Chris, niet Cliff, Richard. My kind of life. Je zal wel zeggen van, wat is er aan dat? dat nou, is uh, zaterdag hier bij Radio Els. En uh, dat, dat zijn we met z'n allen een beetje meeleggen. Iedereen zit me een beetje naar me te kijken van, wat doe je op die zaterdagmiddag? Nou, gewoon gezellig de allerbeste platen draaien uit de tippenraden van 2 april 1977. So. Wil je van mijn knopje afluiden? Ja, ja dankjewel Ferry. Ik eh, drukte op play en Ferry dacht van weet je wat, ik doe gewoon eventjes leuk. Ik zet het gelijk op pauze, ja, dat maakt mij niet uit. We gaan gewoon door met allerleukste muziek. Op nummer 7, afkomstig van 22, het is David Bowie en de Sound Ambition. Het geluid hoor je wel bij Radio Els en Radio M-lord. De vision moet je maar gewoon een beetje achterwege laten, want ja, een beetje, we zijn allemaal een beetje grijs, een beetje ouder. En, en, en die haardolf is ook een heel stuk minder geworden. Dit is David Bowie, zoals ik al zei. En die prachtige plaats: sound and Vision. 20 naar 7, dat was David Bowie. En deze plaat is ook zo prachtig. Ja, inderdaad, 7 plaatsen winst. yo more than a number in my little red book. Dit zijn de drifters.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 Het wordt toch lastig als je die dames allemaal een nummertje gaat geven natuurlijk. Hè. Je bent nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. <laughs> Lijkt me toch lastig hoor. You're more than a number in my little red book. Oftewel, je bent helemaal speciaal voor mij. Dat is ongeveer de strekking van het 12. 8 minuten over half, Radio Emmerlord en... In... Radio ELS, AM 747 en 1485 en diverse andere frequenties daarop zijn wij te beluisteren op deze prachtige zaterdagmiddag. De 1 april in het jaar 2017. En we gaan terug naar 2 april 1977. You're more than the number in my little red book. Nou, dus even kijken. Hoedan het was de hoogste nieuwe binnenkoper van Tavares op nummer 10. Op nummer 9 van 12, Are You Weeping van Gary Wright. En op 8 afkomstig van 26, My Kind life van Cliff Richard. De Sound and Vision van David Bowie, Bowie had ook een hele mooie winst eigenlijk. Van 22 naar 7. En door hoort dus net die prachtige plaat van... The Drifters, you're more than a number in my little red book. Radio Eels. AM1485. En we zijn bezig met de tipperaden van 2 april 1977. Nog 20 minuten. Dus even kijken. oh we hebben wel heel veel mooie platen. En ik zei het al eerder. We zijn natuurlijk niet alleen te ontvangen op Radio Els, maar ook via Radio Emmeloord. Zometeen op nummer 5, de Brotherhood of Man En oh boy. De muziek is oud, oud, oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Emmeloord. AM747. One, four, K, five. laatste winst, oh boy, oh boy, oh boy, de tipperade van 2 april 1977. En, uh, het is natuurlijk vandaag 1 april uh, in het jaar 2017 en dan is het in Brielle altijd heel gezellig. Ja, dat is uh, de watergeuze, weet je nog? de watergeuze komt om de Brielle. Slaag er allemaal, jongen, jongen. Jonge. Dus speciaal voor de mensen die in die regio luisteren. In die regio wordt trouwens goed geluisterd in Portugal. Als daar even heel duidelijk over zijn. Adi en Ton, gezellig dat jullie ook meeluisteren daar in Portugal. Wij zijn Radio Els en we zijn te ontvangen op 1485 AM. Dat je dat eventjes weet. Eén plaatsje winst voor Lucille McDonald. Alice in Wonderland op 4. 40. En hoop maar dat de, de plaat toch uh, redelijk goede ja, plaatjes gaat scoren. Punten gaat scoren, dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is zaterdagmiddag op Radio Els en Radio Emmelord. En wat zeggen wij dan? Oeh, dat is lekker. Het <laughs> lijkt me hartstikke lekker, vrienden. Gewoon dat ze helemaal niks hoeven te doen. Ja, nou, dat kan natuurlijk niet hier bij Radio Els. Want uh, ik mag gewoon die tipperaden presenteren. dat doe ik met heel veel plezier. Hoor. Laten we daar duidelijk over zijn. Dit is Jimmy James op 3. Just ...deze plaat kwijtgeraken aan Ferry den Hartel... ...die de top 40 van 40 jaar presenteert op Radio Elf... ...elke zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Ja, hij zit er een beetje aan te trekken, Ferry. Die, heeft zoiets van, uh, die plaat die ik ook hebben in mijn top 40. Ja, dat kan allemaal hoor. Ik bedoel, ik ben niet zo moeilijk. We komen vanzelf al in nieuwe plaat in de, de tipparade van 40 jaar geleden. Dit was die prachtige plaat van Jimmy James. Zelfs wel, die prachtige alliteratie. En my kind of life, life, life, life. Ja, nou, ja, ja. Ferry, je moet nog eventjes een weekje wachten voordat jij mag gaan draaien. Zo, zo zijn we ook alweer natuurlijk. Hè? Radio Els, AM 1485 op AM 747 en op diverse andere frequenties. Dit is de tipparade van 40 jaar geleden geleden met uh, Peter de Wit. Oh, oh, deze die ga ik ook kwijtraken, denk ik zo. Dit is de uh, productie van Jack ten Huis. Frank en Birey. <laughs> Frank en Birella. Oh, Frank en Birella. De Wit zegt dat nou een keer goed. Zes plaatsen winst voor de Good Times. It doesn't matter. Maybe tomorrow we'll feel better. We you can make it, babe. Let's go on. Good times. Why did you stay away so long? That I just almost lost my mind. Although you knew I needed you, you left me with my tears behind.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 If you're stronger, I'll give it up If I keep feeling down, down, down Come again, stay forever and ever Tell me then that that you'll leave me, leave me never It's hard to face tomorrow if you're not around eyes, why did you stay away so long That I just almost lost my mind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 de tipparade van 40 jaar geleden op Radio 11. Ja, prachtige plaat. The good times. Ja, ze duren een beetje langer. Het duurt zo lang voor die goede tijden komen. Vroeger had je gewoon de zeven magere en de zeven rijke jaren. Als ja, dat nou nog steeds zo is, jij ja, bent natuurlijk Mark Rutte. Hè. Dus... Oh, we mochten het niet over politiek hebben hier op de radio. Sorry, sorry, sorry, Verry. Ik, ik heb het niet gedaan. Helemaal niet. Nee, absoluut niet. Nou, we gaan uh, eventjes een overzichtje doen uh, van de platen die wij gedraaid hebben tussen 10 en nummer 2. Op nummer 10, nieuw binnengekomen, Who Done It? Ferris, Are You Weeping? Gary Wright, afkomstig van 12 op 9. My Kind Life, Cliff Richard, afkomstig van 26 naar 8. Sound of Fishing van David Bowie, van 22 naar 7. En Jor, more than a number in my little red book van de Drifters. Zevende plaatswinsten op nummer 6. Oh boy. Van The Brotherhood of Men. Vijf plaatsen winst op nummer vijf. Alice in Wonderland van Lucille MacDonald. Eén plaatsje maar naar boven. Op nummer vier dus. En live van Jimmy James. Zes plaatsen winst op nummer drie dus. Van negen. The Good Times van Frank en Mirella. Een productie van uh, Jack Nijs. Op nummer twee. Afkomstig van acht. Er zijn een aantal platen die een hele goede kans maken... om volgende week in de top 40 te staan. Dat zijn toch een aantal platen... die ik uh, waarschijnlijk bij name ga noemen... Live van Jim James, ik verwacht hem volgende week in de top 40. Hoe dan net van Tefers uh, zie ik ook al een uh, goede kans hebben. De Good Times van Frankie Mirella, die hoorden we net. En You Never Can Tell C La vie van Emily Harris. Ik verwacht dat hij ook volgende week wel in de top 40 van Freddie Den Hartog uh, zal binnenkomen. My Kinda Live van Cliff Richard en Sound and Vision van David Bowie, verder, uh, David Bowie en verder verwacht ik de Non-Stop Dance van de Gibson Brothers, dat die ook zullen doorstoten naar de top 40. Dat betekent dat we dus afscheid gaan nemen van C verplaten. En volgende week waarschijnlijk ook zeven nieuwe binnenkomers. Maar dat horen we allemaal vanzelf nog wel. Tot zover dan de tipparade van 2 april 1977. Mijn naam is Peter Witt. Ik presenteer de tipparade onder andere voor Radio M Lord op AM 747. Maar ook op Radio Els op 1485 AM. En dat is onder andere te ontvangen in de Krimpenewaard en in Arem, Zuidwest-Friesland. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer tussen... 4 en 6 met de tipparade en daarvoor dus tussen 1 en 4, de top 40 van 40 jaar geleden. Op Radio Emmerloort is volgende week trouwens een open dag te ontvangen. Dus dan is er even geen top 40 of een tipparade. Dan zijn we er weer over twee weken. En ik denk dat we gaan luisteren naar de nieuwe alarmschijf. Luister maar eventjes. Het is non Dance van de Gibson Brothers, afkomstig van 27. Let <lacht> When you got the feeling you try to get higher You think you're going insane When you're almost crazy it Really drives you mad You beat it coming your way Helder to the end Ready good time banana song it was 4:06 the -stop dance. Zes, radio oh, it there's no way out getting down by the sound and you feet it around it's really just Zet Radio Els Nieuws. Ik ben Marger Vermeulen. Goedenavond. In een jaar tijd zijn ruim 1440 damherten afgeschoten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Dit blijkt uit de jaarlijkse telling die eind maart werd gehouden. Het afschieten was nodig om de populatie binnen de perken te houden. Volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland veroorzaken de dieren aanrijdingen en schade aan flora en fauna. Er leven nu nog 3300 damherten in het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk. De KLM waarschuwt reizigers voor topdrukte op Schiphol deze zomer. De luchthaven zou meer vluchten toegelaten hebben dan het aan kan. Hierdoor ontstaan lange wachtrijen bij het inchecken, de bagageafhandeling en douane. In een brandbrief vraagt de KLM om meer maatregelen. De luchtvaartmaatschappij neemt zelf ook extra maatregelen. Er worden meer uitzendkrachten opgeleid die direct inzetbaar zijn wanneer nodig.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 Vanavond en vannacht is het droog en het klaart flink op. Hier en daar kan wel wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Daarbij staat een zwakke en aan de kust matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Radio Els. Dit is Radio Els op Middengolf 1485 kHz. De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. Het is weekend zaterdag tijd voor de turntable show en dit is Trinity, 709 that's my number Trinity 002 That's my number The Else Plaats. The, Elf. The Elf. It seems getting you down, baby. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Turntable Show. It's Saturday. Time for the Turntable Show. En allemaal bij... 1485 AM. Dit is Radio Els. En dat allemaal op een heel ander tijdstip dan dat je gewend bent van me. Het is 6 uur. Het is tijd voor... Uh, ja, het is een soort van afterparty bij Radio Na nou, alle hits en tips uit 40 jaar terug, top 40. En noem maar op de tipparade. Wat je weer hebt mogen meegenieten. En we begonnen natuurlijk met de elsplaat van deze week. Trinity 002-345-709. That's my number. Ja, een echte... Disco heet uit het jaar 1976. Ja, op 8 mei kwamen ze binnen hè? de top 40. 8 weken. Ach, je hebt de top 40 net helemaal kunnen horen. Bij Verrieden Hart, toch? We gaan gewoon rustig afkicken in deze gezellige nieuwe aflevering. Van de Turntable Show. Ik heb nog een mooi nummer voor jou gezocht Van John Sebastian. Welkom back. Want ze kwamen ook mee in de top 40 van 5 juni 1976. Ze bleven daar zes weken staan. En 16 was de hoogste notering. Welkom back. Welcome back. Your dreams were your ticket.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 Something that made me come back again And what could ever lead you klinkt al heel positief, welkom back wat dacht je van Morning Girl dan ben je natuurlijk heel lang weg geweest maar het was de eerste single van Sean Cassidy en die nam het op zijn debuutalbum met zijn gelijknamige naam Sean Cassidy en het nummer werd er niet in Canada, de Verenigde Staten en het werd ook uitgebracht in Duitsland en in Nederland kwam het niet verder dan de tipparade amelond ja, zett het gezellig zo om 6 uur bij uh, Radio Els. You mind me? Why you been so long He looks got some color now. A little too much color now. I've got my life to live somehow Morning girl My, you've been around to see you haven't found your man The time is on the other hand will a Ik weet niet of je nog plannen hebt voor vanavond, maar de kans is natuurlijk, als je thuis komt, dat alles bruist in je hoofd en je rode wangetjes hebt van alle drukte. Niet alleen in je hoofd bruist het dan, maar ook... De Middengolf bruist het hele weekend met Radio Els. Goed de TZ, My Bellamy, we gaan terug naar 1969 en het kwam in de top 40 van Veronica terecht. Bleef daar 12 weken staan en bereikte de zesde plaats. En ondanks sommige reacties had de groep dus een mooie comeback gemaakt. En Hans van Eijk die schreef dit nummer tijdens zijn ziekenhuisverblijf nadat hij een auto-ongeluk had gehad. Zo zie je maar weer, het kan inspirerend werken. My Bella. Child of the sun and the sky and the deep blue sea, my Bela. Me après tous les bonjours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions. Before we're through, I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me by leaving me now and starting new. Let the bells ring.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 So beautiful. Before we are through I want to tell you That I adore you And always do That you amaze me Believe in me now and start anew My Bellamy I'm in love with you My me, I'm in love with you Oh, heal it. ...om verliefd te zijn. My Bellamy, en dan kom je uit in Bellamania. Nou, het lijkt bijna op elkaar... ...en het gaat over een zwerver. Ja, misschien kom je die ook wel tegen natuurlijk. En dat wordt gezongen natuurlijk door David McWilliams. En het meest opvallende van het nummer is natuurlijk het geluid... Eh, ...tijdens het refrein, hè? Het is alsof hij door een megafoon klinkt. Net als Hans Bank. Radio Wells. De Turntable Show.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 De race is bijna gelopen. Wie weet wat je nog allemaal tegenkomt als je on the road Ken bent. We gaan terug naar 1967 met Candid Hit. Een beetje Piccadillische rock elementen kom je daarin tegen. Ach ja, het was een eerste plaat die echt in de hitlijsten terechtkwam.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 the road.